Long gone, sometimes we wanna to throw away all we need for what we want when it's time to move on. This is Go FM Zandvoort, Zandvoort. Nog luisteren naar jou, zie je zie je van Zandvoort. Zandvoorts grootste dansvloer met nou DJ JK behind the Wheels of Steel. En toch Terry ...versus Proc and Fish, something going on. En dat was er zeker vanavond. Wat een draverende set van DJ Dion niet natuurlijk. En DJ JK. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plaats zijn we weer bij je. Of we dan weer zo'n mooie winactie als vandaag gaan hebben, geen idee. Ik zeg gewoon volgende week opnieuw inschakelen. En ja, als je hebt gewonnen, je krijgt van onszelf recht. Zodat je zo snel mogelijk die hele leuke vroeger Beach Club CD op de deurmat krijgt. Ik zeg tot volgende week vrijdag. Tot ziens. het.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 Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank vinden dat alle pensioenfondsen die in de problemen zitten open kaart moeten spelen. Ze moeten zo snel mogelijk duidelijk maken of ze gaan korten op de pensioenuitkering. Van minister Donner moeten veertien pensioenfondsen onmiddellijk maatregelen nemen om hun financiële positie te verbeteren. Die maatregelen hebben gevolgen voor de uitkering. Donner vindt dat de fondsen zelf openheid van zaken moeten geven. Inmiddels is van negen van de veertien fondsen die in de uitkeringen moeten snijden bekend welke het zijn. De laatste vijf moeten van de toezichthouders ook zo snel mogelijk openheid geven. Op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft een zanger zelfmoord gepleegd. Het is Charles Hedden, de zanger van de Britse band Welle Swimming Swimmingpool. Hij maakte een eind aan zijn leven kort na zijn optreden op het festival in Hasselt. Donderdag was er ook al een sterfgeval op Pukkelpop. Toen overleed een geluidstechnicus aan een hartaanval. Tennister Serena Williams heeft zich afgemeld voor de US Open. De nummer 1 van de wereld heeft nog te veel last van haar voet. Ze raakte gewond toen ze in een restaurant in glasscherven stapte. Vorige maand werd ze geopereerd, maar ze is nog onvoldoende hersteld. Serena Williams won de US Open drie keer. Sparta heeft in de Jupiler League een monsterzegen behaald op Almere City. In Rotterdam werd het 12-1. Acht doelpunten werden gemaakt door Johan Voskamp, die zijn eerste wedstrijd voor Sparta speelde. De uitslag is een record voor de eerste divisie. In de eredivisie staat het record op naam van Ajax, dat in 1972 Vitesse verpletterde met eveneens 12-1. In de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Excelsior won thuis met 4-2 van NEC. Het weer vannacht droog en 16 graden. Morgenochtend in het noorden mogelijk wat motregen. Vanuit het zuiden breekt dan de zon door. Met smiddags lokale bui. Het wordt 22 graden op de wadden tot 29 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.